Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Na een klopjacht van bijna twee weken... heeft de Rotterdamse politie de vermoedelijke schutter in IJsselmonde opgepakt. Het lijkt erop dat hij op drie verschillende dagen... drie mensen heeft doodgeschoten op straat. De verdachte van 24 werd gisteravond laat overmeesterd... op een balkon in IJsselmonde. Deze oud-recherchechef, die je misschien kent van het tv-programma Handtut... zegt dat de politie knap werk heeft geleverd. Er is eigenlijk altijd wel eh, vrij snel zicht... Op... ...op een motief, op, op, op een verbindenis tussen bijvoorbeeld de dader en een slachtoffer. En als dat er niet is, dan ben je dus van andere dingen afhankelijk. Dan wordt het dus vaak ingewikkeld op het moment dat er dan... ...als er geen verhaal is wat, waar de logica van de dader uit blijkt. Ja, en die is er misschien ook helemaal niet. De politie houdt er rekening mee dat de slachtoffer in slachtoffers in IJsselmonde... ...willekeurig zijn uitgekozen. Later vandaag is er een persconferentie met waarschijnlijk meer details. In het zuiden van Limburg is vanochtend een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,4 en het epicentrum lag bij Kerkrade. Het gaat volgens het KNMI om een natuurlijke aardbeving die niet door bijvoorbeeld gaswinning is ontstaan. Er lijkt geen schade te zijn in Limburg. Japan wil dat Australische toeristen naar wat minder voor de hand liggende plekken gaan. Afgelopen jaar werd Japan overspoeld door toeristen uit het land. Die gaan vooral naar bekende steden zoals Tokio, Osaka en Kyoto. Maar daar is het te druk. En dus vindt de Japanse toeristenclub dat ze minder bekende steden in het platteland moeten gaan bezoeken. En zondag dan is het zover. Dan begint het dertigste seizoen van dit programma bij RTL7. Ja. Hou op met me. Oh, mooi snoekje, mooi snoekje. Gaat-ie, gaat-ie, gaat-ie, gaat-ie, gaat hij Ja, wat een vis, joh. Ja, het legendarische Vis-TV. Dat wordt al jaren gepresenteerd door Marco Kraal. En het programma heeft inmiddels aardig wat fans, ook onder de niet-vissers. blijkt dat er heel veel studenten uh, uh, als het een soort van slow-tv zijn bij stappen. En die gaan Vis-TV kijken. ochtends even, even tot rust komen bij... Uh, ja, het is een, uh, als je mij eens hoort, zou je zeggen van het is een beetje Maar het is eigenlijk een, ja, een beetje slow-tv. Het is uh, terug naar de tijd dat alles nog lekker relaxed was. De presentator heeft zelf ADHD. En vissen geeft hem ook juist rust. Het weer, dan, er vallen nog wat buien. Als het droog is, schijnt de zon af en toe en het is een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Daar 27 Almere richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Almere, de haven en Eemnes. De afrit is daar dicht, er staat drie kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Ja.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 En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFF. Everybody. There's an overweight man with an overweight woman on the sofa watching TV. He's yelling his opinion at the television. She looks up from her food and agrees. They got two bumper stickers on their pickup truck They keep the pickup parked outside One sticker says, what would Jesus do? The other bumper sticker says, power of pride I was thumbing through the stations on my own television When I come across a guy on this religious station Singing, somebody's coming He sounded wider than me somehow Wow It took me back in time through dwindling joy To when I was such a guilt-ridden Catholic boy I'm evangelical agnostic now I don't know what we're doing Just yet, you know whose name I'll be yelling as I'm clutching my chest The one my dad told me to and his told him to And I probably pray as much or more than you do Believe shit, every word I sing But believing and knowing, those are two different things And if you're trying to change the way a stranger's life will have to go I believe this is where I want to stick to what I know Which is nothing, you know, nothing for sure So just chill till the next episode Now back to the lecture at hand like my neighbor wants to kill what he can't understand, I say, we can't just kill what we don't understand, but I turn on my TV and I see that, oh yeah, we can, we can, and we have since the dawn of man, for countless gods, whose only real seeming plan was to see to it, that clinging to life was our fate, and you gotta admit, life's pretty great, but, can we deny that it's killing us? I'll be here all week. Sit around and wonder sometimes Why there's never anything the nail can do But think about how unfair it is That the shoe's always going where it's got to too If you ain't the dumb kid out running around You kinda gotta do what you're born to do Hey, happy new year Schneider met Happy New Year. En dat gaan wij straks ook even roepen. Sandra, hè? Ja, nu al. Happy <laughs> ja, New Year. Gelukkig nieuwjaar voor al onze luisteraars en kijkers natuurlijk. Want jullie weten het, dat kan ook. Je kan stiekem meekijken als je dat wil. www.zfm-live.nl En uh, nou, we wensen jullie allemaal een prachtig 2025... En laten we hopen dat we elkaar iedere twee weken weer op dit uh, punt... elkaar weer zien, horen en kunnen genieten van die heerlijke radioprogramma's. Nou, 3 januari inmiddels en uh, de dames Hanny en Beb... die zijn er niet, die zijn op vakantie. Maar gelukkig is mijn vriendin Sandra bereid om... Uh, of die was bereid om te komen helpen... En uh, hier is Sandra Lisseberg. Welkom. Ja, goedemorgen, Dolly en Goedemorgen, morgen. luisteraars en kijkers. Ik wist niet dat er ook kijkers waren. Ja, zeker. Gelukkig ik, zie je er hartstikke goed ik uit. Zou, ik heb mijn best gedaan. Absoluut. Kijk maar mee, mensen. Ze ziet er prachtig uit. Uh, ja, dit, uh, hoe heb jij het oud-nieuw beleefd, Dolly? Uh, in mijn eentje, ja. Ja, ik ook. Ja, jij ook, en, hè? Vol, volgens mij is dat een soort van het, het nieuwe hip. In je eentje zitten. Ja, want ik hoorde veel meer mensen om, uh, om me heen... die uh, lekker alleen. alleen zaten. Ja, ja, ja, ja, ik zit al jaren alleen. Ja, kinderen zijn de deur uit. We hebben allemaal hun eigen leven. Je zit allemaal met... Huisdieren ja, Die ook. je niet alleen wilt laten, nee. kunt laten. Nee. Dus uh, dan kies je er toch ook voor om bij je huisdier te blijven. Zeker. Uh, ja, dat zijn allemaal van die omstandigheden. Ja, ik, ik zou een feest best wel leuk vinden hoor, op, uh, op oudejaarsavond. Ja, ik weet, ik goed, weet niet of ik daar nog de energie voor heb. En... Oh, echt waar? Nee. Oh, je kan wel zien dat je getrouwd bent. Nee. Oh. <laughs> ja, ze is ja. getrouwd, dames en heren, afgelopen ja. jaar. 2024 was het jaar van het huwelijk. Ja, door Dolly ben ik getrouwd. Ja, ja, ja. dat heb ik mogen doen. Ja, ja. was een hele eer. Was, ja. uh, was heel, heel bijzonder was dat. Ja, maar nee, daar ja. ligt het niet aan. Maar ik, nee, ik, ik, ik, ik zit je gewoon, maar te plagen. Ik ben gewoon zoiets van, als ik naar bed wil... dan sta je op zo'n feest en dan, dan wil je naar bed... en dan is je bed zo ver weg. Uh, <lacht> ja, dat, dat, uh, dat, dat is zeker waar. Ja. Maar dat is met alles ja. zo, hè? Dat, ja, <lacht> dat, dat is ook zo, ja. Ja, inderdaad. Nee, maar ik, het, het thuis zijn met oud en nieuw, ik vond het helemaal niet erg. Maar ik, ik vond het hmm. inderdaad, zo'n zo medelijden. Ik, uh, ik heb twee hondjes. Ja, en nou, die, die ene. Het siervuurwerk heb ik nog wel het idee dat hij het leuk vindt. Ja. Maar die harde knallen. Ja. Oh, dat je echt gewoon het huis voelt trillen, zo hard. Ja, die zijn wel. Uh, ik, heb, ik heb het uh, die avond voor het eerst uh, uh, meegemaakt dat je echt je huis voelt trillen. Want. Ik had er wel veel van gehoord dat mensen zeiden: van nou, het is echt niet normaal. Ik kom er niet veel bij voorstellen. Want je hoorde wel die knallen, maar dat was ver weg. Mm. En nu voelde ik hem ook dichtbij. Ik denk: nou, dit is inderdaad echt niet normaal. En als je dan toch nagaat dat, uh, dat ze onlangs weer uh, uit een huis een stuk of 30, 40 van die. Uh, ja, van rond, de, die, rond de 30. Van, van die, die cobra's, cobra's ja. hebben eruit gepakt. En een paar honderd nitraatbommen. Ja. Dan denk ik, jongens, zijn jullie wel goed in je kokosnootje? Ja, ja. Heb je enig idee wat er gebeurt als daar een vonkje bij komt? Bij alles nee. wat je daar in huis hebt liggen. Ja. En, en wat je daarmee mensen aandoet. Ik, ja. heb, ik heb geloof ik niet het idee dat ze zich dat beseffen. Dat Negaties. denk ik ook niet. en Ik, nee. ik, ik zou ook wel... Nou ja, ik, ik, ik, pleit. ik ben niet te, tegen vuurwerk aan zich, nee, maar die harde niet. knallen, die uh, ja. kunnen we niet gewoon terug naar de rotjes. En de gillende keukenmeid. Ja, het was toch net zo, net zo leuk. Ja. En dan stonden ze op dat plein, weet daar je wel. We Bij de Jupiter, geesten Jupiter mee ja. Ja, ja, ja, stonden ze rotjes te gooien. Maar ze stopten wel altijd als je met je hond langskwam lopen. Dan wachten ze even. Ja. En dan nou, ging het weer verder. Nu dat, moet ik zeggen, ja. daar wil ik even een, een, een lans uh, breken... voor je de wil even een, Afstekers, Nee, even een, een, een compliment. Ja. Ja. Dat ik het overdag, uh, op de 31 ste en ook de dagen daarvoor... Vond ik het echt reuze meevallen. Het begon eigenlijk op de 31ste voor mij om een uur of zes. En ik, ik had het idee dat voorgaande jaren echt dagen van tevoren al met het, het, het harde werk aan de slag werd gegaan. Ja ja, ja, ja, ja. Bij mij in de buurt waren ze om een uur of twee, drie al begonnen met de grote sierpijlen. En toen dacht ik nog van dat ja, zie ze je weten. Hè? Dat zie je dan toch niet? Jazeker wel. Ja, ja, ja. ja hoor, ja, dat zie je wel. Oh. En uh, het, het, ik dacht bij mezelf: ah, joh, weet je, ik snap dat ze allemaal bang zijn. Uh, vanavond komt er harde storm. Dat je dan straks met je vuurwerk ja. blijft zitten. Ja. Dus laten we het dan nu maar afsteken. Dat kon ik me nog wel iets bij ja. voorstellen. Dus ach, ik vond het nog wel leuk ook. En, uh, jij en. woont voor mij in een straat waar nog wel bushoekjes zijn gesnuiveld, geloof ik. Hè? Nou, dat is om de hoek geweest. Ja, ja want in, bij mij voor de deur niet. Oh, die, staat die, is, nog. Uh, die is helemaal intact. Oh, dat ja. is voor mij de enige. Ja. <hijen> Noord, nou ja, ja en dat vind ik dan weer Dan denk ik jongens moet dat nou Let naar nou God een beetje op Ik bedoel heb je enig idee wat het de samenleving Ook allemaal weer gaat kosten ja. En moeite aan mensen die het weer moeten opruimen Het moet weer gerepareerd worden En dat zijn allemaal dingen die jagen Ook de kosten van onze maatschappij zo omhoog Dus uiteindelijk betaal je het toch weer zelf uh, Lieve schatjes die dat gedaan hebben ja, ja daar komt het wel op neer Als het bekend is wie het zijn geweest maar... Nou nee, maar uiteindelijk, ik bedoel, oh, ja, uh, doordat, via... uh, doordat er zoveel ja. schade, al, al die schade moet, moet, moet uh, ongedaan worden. En dat kost allemaal geld, ja. dat kost onze gemeenschap geld. Ja. Ja, dus uiteindelijk betaal je het straks weer zelf uh, via de belastingen weer terug. Nou ja, maar gelukkig ja. heb je nog heel veel medesponsoren die dat ook moeten betalen. Ja, ja. Zoals wij die geen vuurwerk afsteken. Maar ja. Nee, daarom. Daarom. Ja, daar wij zijn ook de dupe. We moeten ook geen grumpy old women worden. Uh, nou <laughs> ja, maar goed. Een beetje de les lezen mag wel in deze, hoor. Oké. Okay. Ja. Hey, uh, we, we, we, normaal gesproken, hè, als we hier met z'n drieën zijn... dan uh, starten we altijd met een, met een liedje uh, ja, waar een meisje in voorkomt. Of een vrouw. In ieder geval iets vrouwelijks. Dus uh, ik heb nu eventjes natuurlijk een, een nieuwjaarsliedje gedraaid. Maar ik wilde nu uh, Shania Twain draaien met Man, I Feel Like A Woman. Let's go girls. A woman, hè? Zeker. We? Yes, we do. <laughs> um, we hadden het net over dat vuurwerk, maar jij had, geloof ik, nog iets te melden erover. Je had nog wat nieuws erover. Ja, want ook uh, Burgemeester Molenburg, die, uh, die, die vindt wat van het vuurwerk, want hij pleit uh, voor een landelijk vuurwerkverbod. Dus mm. niet alleen in Zandvoort, maar voor het hele land. Ja. Want hoewel de jaarwisseling in Zandvoort relatief rustig verliep... Ja. Uh, werden er toch... Nou ja, daar hadden we hadden het net het over, over... bushokjes vernield ja. en uh, is er illegaal vuurwerk in beslag genomen... En de burgemeester steunt hiermee dus de oproep van uh, Carola Schouten... de burgemeester van uh, Rotterdam... Ja. die strengere regels wil naar aanleiding van onder andere... dodelijk vuurwerkincident waarbij de ja. 14-jarige jongen om het leven ja, kwam. Ja, dat is wel heel ernstig. Hè? Ach, dus. uh, hier is Zandvoort, ik heb er ja. trouwens weinig van gemerkt... waren blijkbaar wel vuurwerkvrije zones... maar volgens oh. de burgemeester is dat onvoldoende. En oh. hij noemt in de media het gedrag van Van Dalen onacceptabel... En prijst jongerenwerk en de hulpdiensten voor hun inzet tijdens uh, Oudjaarsnacht. Ja, want er was ook nog een auto in brand gevlogen. Hè? Oh ja? Ja, maar ik heb daar eigenlijk weinig meer van teruggehoord. Oh. Misschien dat dat toch niets met het vuurwerk te maken had. Oh, maar ik weet dat op een gegeven moment de brand weer uitrukte. Toen heb ik gekeken ja. en politie. Ja. En toen zag ik dus dat er in Noord een uh, auto in brand was gevlogen. Oh, ik zag alleen voertuig, maar dat kan ook een scooter zijn, hè? Oh ja, voertuig. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat is ook een voertuig. Ja. Ja. Maar ja, ook niks want, meer van want teruglezen. Want ook, ook veel van die leenscooters zijn ook ja, nog wel uh, gewillig ja, ja, ja. slachtoffer van, ja, van, ja, van Dalen. Ja. Ja. Maar om nog even ja? voor te borduren. Ja, sorry. De vuurwerk geeft niet, geeft niet. Uh, Zandvoort is momenteel nog de enige gemeente in de regio zonder vuurwerkverbod. En in Haarlem, Bloemendaal Heemsteden geldt al wel een verbod. Maar je ja, het is zo lastig op de handhaven. Hè? Gaat niet. Als iedereen het gewoon kan toch... Niet? toch toch blijft doen. Hoe, hoe ga je die boetes. Ja, dan moet je echt uh, bij, bij iedere deur een, een handhaver gaan neerzetten. En, en dat, dat Zelfs is we doen. Wel, nee, of in iedere straat, op zijn minst. Nee, joh, dat is, dat is helemaal niet te doen. Ja, nee, maar dat, uh, ja. Ja, dit is een beetje een moeilijke. Ja, ah, dat is ook een lastige. Zo, uh, want het, het is jammer uh, dat. dat, dat um, ja, mensen vinden dat het nodig is. Hè? Dus mensen die zeker die in die functie zitten... dat ze de verantwoordelijkheid raken voor de gang van zaken. Ja. En, en als, je, als hulpverlener snap ik ook wel dat je zegt... laat het alsjeblieft afgelopen zijn. Maar aan de andere kant, ja... we moeten leren ermee om te gaan. En uh, we moeten opletten dat er niet te veel illegaal vuurwerk komt. Ja. En uh, uh, we moeten... Uh, ons houden aan, aan de regels. En dan kan het nog wel. Uh, dan, dan zou het moeten kunnen. Ik bedoel, ja, als, als dat ook alweer wegvalt, wat dan? Ja. Wat dan? Ik bedoel, ja. Weet je, het is leuk dat je de jeugd gaat bezighouden met voetbaltoernootjes s'nachts en, en noem maar op. Maar um, er zijn natuurlijk ook zat mensen die gewoon feest willen vieren. Ja. Ja, dus. Er wordt er wel een beetje bij, maar binnen de perken, inderdaad. Ja, dus gewoon dat, uh, verstandig ermee ja. om leren gaan. En misschien moet daar wat meer op gehamerd worden. Ja, ja ik heb maar geen idee. 18 miljoen euro is er de lucht in gegaan. Ja, maar dat moet toch af en toe kunnen, kom op. Uh, Slechts slecht 3 miljoen meer dan vorig jaar. Ja, ach. Ja, je, je moet. Je moet uh, we hebben, we hebben barre jaren achter de rug. En er zitten nog barre jaren aan te komen. Uh, uh, uh, hoe heet die. Uh, Mark Rutte die gaat ons is onszelf aan het voorbereiden op een oorlog. Nou, kom op, we moeten ook een beetje leven. Ja, hè? Dat, dat is er is dat. al zoveel uh, wat we niet meer mogen. Hè? Niet meer roken op terrasjes. Er is meer binnen. De, de drank, de toestand wordt allemaal moeilijker. Uh, alles wordt lastiger. Alles wordt moeilijker. We gaan steeds meer toch? In dat keurslijf van die uh, 15 miljoen mensen van destijds van het liedje. Hey, we willen niet het keurslijf in, maar stiekem gaan we toch. Hmm. Je vrijheid over je geld begin je een beetje kwijt te raken. En uh, ja, af en toe moeten we ons uitleven gewoon. Weet hmm, je ja. wie misschien ook wel zijn vrijheid kwijtraakt? Nou, voor een tijdje. Iemand in Haarlem. Oh, nieuwtje? Ja, je uh, gooi er maar in. Ja, in Haarlem, dat uh, lees ik net, en vannacht is dat gebeurd. Ja. Een automobilist heeft vannacht een bizarre dollemansrit veroorzaakt. Rond drieën oh. uh, reed hij, uh, hij zei, dat staat er niet bij. Uh, in een kleine rode su Suzuki een schuurgevel aan de griente eruit. Oh. Gelukkig raakte er niemand gewond, ja. de, maar de bestuurder ging vandoor richting Bloemendaal. Ja. Oh, waar hij, dus was een hij, op de kortgelevelaan okay. opnieuw crashte tegen geparkeerde auto. Jeemig. Ja, toen was die auto dus wel auto los die ja. Suzuki, en kwam ja. kon niet verder. Ja. De bestuurder vluchtte te voet en verwijderde de kentekenplaten. Waar je nog <laughs> tijd <that> voor hebt. <laughs> <laughs> ik probeer me er wat bij voort. Ja, ja, ja, ja, ik uh, probeerde het ook te visualiseren. Vluchtte die kwam niet toen terug om die kentekenplaten te verwijderen. <laughs> oh nee, nee, het is hem wel gelukt. De politie nog naar hem op zoek en heeft de auto in beslag genomen voor onderzoek. Oké, okay, maar nu, ja, ze hebben hem dus niet. Ze hebben hem dus niet. Dus nee. dat, dat vluchtte, hij, nou ja, je kan dus nog in alle... Oh, zie, Mickey. Nou, Ho Hoe lang duurt dat om je kentekenplaten eraf te halen? Bij mij uh, ongeveer een uur of drie, denk dat, ik. Ja, precies. <laughs> <laughs> nou ja, erg sneu voor alle gedupeerden uh, ja. van, van, die, van de schuur en van de geparkeerde auto. Maar dat... Ja, uh, yeah. dus uh, het had wel erg kunnen zijn. Ja, zeker. We gaan even een liedje draaien. En dan gaan we daarna even kijken wat het weer ons gaat brengen de komende tijd. Ja, toch? Ja. Ik heb de hollies meegenomen. The air that I breathe. En dan wil ik weer wat uithalen en dan lukt het weer niet. <laughs> Wacht even hoor, want we waren zo aan het zoeken met dingen. Dus dat, uh, dat ging even fout. Dat ging even fout. Maar dat komt. Zet even weer Vrijdag trekt er een storing van noord naar zuid over het land en valt er regen landinwaarts, wellicht nat sneeuw. Later schijnt weer geregeld de zon en het wordt 4 graden. Zaterdag blijft het droog, maar is het wel overwegend bewolkt. Na een nacht met lichte vorst wordt het 3 graden. Vanaf zondag neemt de wisselvalligheid toe en zondag en maandag regent het enige tijd. De kans is groot dat de neerslag zondag als sneeuw begint. Maar vrij snel is die neerslag wel vloeibaar, dus het zal niet blijven liggen. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 10 graden. En daarna gaat het kwik weer omlaag. Jeetje, jeetje. Het is allemaal wat, hè? Up and down. <laughs> ja, kan je wel zeggen. Maar Inderdaad. De, je ijzers uh, hoeven nog uh, niet uit het vet. Nee, nee, nee, doen we het niet. Ik, ik reed gisteren langs de, uh, langs de randweg en het was druk, joh, bij de schaatsbaan. Ja, niet te gaan hier. Ja, ja, ja, ja. Wat een gekke huis, zeg, op die baan. Nou, hartstikke mooi. We gaan naar Corden Lightfoot met Sundown. When I feel like I'm winning, when I'm losing again Down. Nou hadden we een poosje geleden... Saskia Larouwe in de uitzending. En uh, omdat zij optrad in dat weekend... alweer een paar weken geleden. Ik geloof dat ze binnenkort weer naar Haarlem komt. Dus hartstikke leuk. In ieder geval draaide ik toen een nummer van haar. Maar toen bleek dat die hele... Er was hier iets misgegaan, eh, waardoor er een echo in zat. Het was niet aan te horen. Terwijl die muziek is zo verschrikkelijk goed. Ik denk, ik draai het gewoon nog een keer. You know how we do, van Saskia Ro. En Saskia is de trompetiste. You know how we do. But I gotta give cheers to such a love Over me and myself with the Funky Fight Club Saskia Larro, de trompetiste. onvervolgbaar die vrouw. En uh, onlangs in Haarlem geweest. Maar ik zag dat ze voorlopig toch... Ik kan, kan nog niks vinden over dat ze naar Haarlem komt... terwijl ze wel zoiets had gezegd. Maar goed. Ik kijk even naar Sandra. Oh, want, uh, Sandra kijk je naar mij? Ja, ik kijk <laughs> naar jou, ja. <laughs> nou, um, ja, um, ja, hoeveel mensen had jij in de klas vroeger... die dezelfde naam hadden als jij? Als ik? Ja. Niemand. Nooit iemand? Nee, ja. ik was altijd de enige met die naam. Oké, okay, ja, nee, ja. Ik, ik, heb, ik ben een jaren zeventig kind en ik zat ja. altijd bij meerdere Sandra's in de, in de klas. Oh, echt waar? Ja, dat was zo'n populaire naam. Jeetje. En oh. daar wil ik ook meteen wat over vertellen, want ja. binnenkort komt de sociale verzekeringsbank weer met ja. de jaarlijkse lijst de meest populaire kindernamen. De lijst? Ja, de lijst. De lijst der lijsten bijna. Maandag, geloof ik, ik hè? Wordt ik die bekendgemaakt? Ja, 6 januari. Ja. Uh, ik, maar ik vind het altijd uh, interessant om te zien wat, uh, of, of de trends aanhouden of ja, dat ze veranderen. Ja, ja. En ik vind het altijd erg intrigerend om te bedenken waar begint dat? Begint dat bij een celebrity die ze kind zo noemt? Vaak okay, wel. Je, je ja. ziet als je het, nou ja, zegt vanaf de jaren 50 tot nu. Ja. Dan kom je van Henk en Jan en Theo en Gerrit en dan ga je ja. langzaam naar... Jeroen en Sander. En, en Engelse namen en dan, kwamen er een beetje in. Kevin ja. en, en Mitchell. En, ja. Maar waar staan we nu? Uh, met de jongensnamen. Want wanneer, van wanneer is de dit, laatste dit, lijst? Dit, dit is dus nog van 2023. Want die van 2024 die nu, komt dus maandag. Die komt maandag. Oh, dus 23 ja. is het laatste wat we hebben. Ja, en we, daar gaan we dus vergelijken. Toen ja. stond bij de jongens stond op nummer 1 Noah... Met een H. Dus ja. N-O-A-H. Ja. Volgens mij is dat meteen ook een genderneutrale naam. Dus ja, ja dat is uh, ook meisje. Die mijn Dochter van uh, Linda de Mol. Molder. Ja, die ja, deed ook Molder. Maar dan zonder, weer zonder die H. O, oh, is zonder H. Oké. Okay. Dus, um, en, en voor de dus rest is het opvallend dat bij de jongens in 2023 uh, uh, ouders erg charmeerd waren van de letter L. Want na Noah komt Luca, Lucas, Liam en Levi. Ja, ja, inderdaad, veel elletjes. En na leven komt Sam. <laughs> ja. uh, bij de meisjes. Ja. Uh, nou, volgens mij is dat al heel lang een klassieker. Uh, Julia. Ja, Julia, Julia staat, is, is al jaren is een topper. Heel hè? lang populair. Ja. Volgens mij wel afgewisseld met Sophie. Ja, ja, maar ja. Sophie is, even kijken, is, is, staat nu op de vijfde plaats. In, of stond op de vijfde plaats? Dus even de top vijf uh, van de meisjesnamen uit 2023... waren Julia, Olivia, Mila, Emma en Sophie. Aha. Ja, zo vermoeden had ik eigenlijk dus al. Even kijken of ja. mijn... Uh, want, uh, nou ja. En dan nog het aantal kindjes wat zo wordt. Julia, er waren 681 Julia's geboren. Goh. Maar zullen ze dan ook de tweede namen meetellen? of alleen de? Ik denk dat het gaat om de roepnamen. Om de roepnamen. Ja, okay. vermoed ik even kijken ja. of. Uh, oh ja, mijn dochter staat er ook nog ergens in. Die heet oh. Emily, maar dat is. Uh, nee. Ver weg? Nee, nee ja. Middenmoot. Een Middenmoot. Een Middenmoot. Ja. Oh, okay. en, en die is ook al wat ouder, dus dat. Uh, ja, 17, hoe, hoe, hè, inmiddels toch? Ja, zeker. Dat, ja. Uh, hoe, hoe ben jij op de naam van je kinderen gekomen? Ah, je liet je inspireren uh, door, door nou, boeken? Of uh, door? de eerste dat was een jongen waarvan ik echt zeker dacht te weten dat het een meisje zou worden, omdat iedereen dat zei. Want ik had alleen maar jongenskleding gekocht. Dus toen keken de mensen me aan. En toen zeiden ze... Ja, maar het wordt een meisje. Wordt een mei dus ik had eigenlijk alleen maar meisjesnamen. Maar toen werd hij geboren. Toen werd het, was het toch een jongen. Ja, toch alleen. Meis. Ja, zie je toch ja. wel. Maar toen had ik dus geen naam. En toen keek ik hem aan. En toen dacht ik... Aan mijn twee neven, Rob en Bert. Mm -hmm. En toen dacht ik, die voeg ik samen. Doe ik Robert. Yes. Ja. En mijn broer, Sebastiaan. Ja. Nou ja, en mijn vader, die heet Bertus. Dus ik heb een Robertus... Sebastiaan van gemaakt. Daar heb ik vier mensen vernoemd in twee talen. Nou, dat knap. Ja, ja toch? heel creatief. Ja, ja, ja. Nou, en met, met mijn andere dochter precies hetzelfde. Um, die wilde ik eigenlijk Lea noemen, maar dat wou mijn toenmalige man niet. Die wilde een andere Toen naam. Je, en daar was ik, ik, het ik, niet mee. Ik, ik neem gewoon een andere man. <laughs> ook, ook, <laughs> ook gedaan uiteindelijk, toch <laughs> ja. maar. Want we kwamen nergens samen uit. Maar. Uh, toen heb ik dus de twee oma's samengevoegd. En wie ja. heette, heette de oma? Maria en Louise. Dus uh, Toen wilde ik er eigenlijk Marie-Louise, maar dat vond mijn man dan weer te, te, te kak. Ja, ja. ja, dat was niet voor ons. Dus toen heb ik er Marloes van gemaakt. Ja, ik vind allebei wel mooi. Ja, ja, ja. En ja. die Lea heb je uiteindelijk ook nog gekregen. Ik heb je toch misschien ja. gekregen? Ja, zeker. Je bent <laughs> ook Lea. Lang door. <laughs> Waar, waar had je Lea vandaan? Dat is... Nou, vond ik altijd al een mooie naam. Is eigenlijk vond ik altijd een mooie meisjesnaam. Ja. ja dus, uh, en gelukkig, uh, want, want uh, ik, ik vroeg aan, aan, aan mijn man toen... Ik zei, wat vind jij nou een mooie naam voor er? Toen was ze er nog niet natuurlijk. Toen zei hij, ik dacht aan Lea. Ik ja. zeg, oh, god zij geprezen. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar goed, dat is dus uh, de namenreeks van het... Uh, vorige jaar nee het afgelopen dat nee, jaar daarvoor en 6 ja. januari weten we wat de favoriete namen zijn ja. voor het afgelopen jaar over het afgelopen jaar gesproken daar heeft Sjaak Bral ook nog wel wat over te vertellen komt hij Opgelost. Au revoir. Je zegt het ging snel, maar het was niet zo vreemd. Want je bent veel te druk. Wordt door iedereen gekleend. Neem de tijd. Voordat de tijd jou neemt. Razende stormen. Het schip raakt van de wal. Steeds groter in getal En altijd weer een crisis Waar niemand om vroeg Want genoeg is te weinig En te veel is nooit genoeg Wie weet de weg Nog uit dit dal Maar door het oog van de naald Op het laatste moment In het holst van de nacht En zonder een cent Aan het eind van de tunnel Ligt gerecht. Wat een jaar, wat een jaar Iedereen is gaar Dit land gaat kapot aan ergernis Hoe vaak moet ik het zingen Voordat je ziet hoe laag. Het is. Zie de mist in de koppen van de mensen op straat. Hun hart gaat tekeer. mijn god, wat zijn ze kwaad. Als het zo doorgaat, gaat het mis. Maar toch het oog van de naald, op het laatste moment in het holst van de nacht en zonder een cent. Wat een jaar, wat een jaar We houden niet meer van elkaar Wat een jaar, wat een jaar Wat een jaar. Wat een jaar. Ja, Sjaak Brouwel met wat een jaar. Nou, wat een jaar was het zeg. Ik vond het niet zo'n uh, heel, heel leuk jaar. Er zijn wel heel leuke dingen gebeurd gelukkig... die het weer een beetje mooi maakten. Maar uh, alles, alles bij elkaar. Hè? Geen topjaar. Nee, toch? Nee nee nee, nee. nee, nee. Nee, Ik hoop dat we het volgend jaar een beetje leuker... hebben. Alhoewel Nostradamus en die, die blinde dame uit Verweggistan. Blinde die, dames. Hè? <lacht> <lacht> Nostradamus. Nostradamus. <lacht> nee, ik weet het <lacht> niet. Nostradamus en blinde dames. Ja, die hebben, die hebben <lacht> een heleboel ruttigheid voorspeld hè, voor het komende jaar. Ik heb alleen gelezen dat Elon Musk uh, uh, hoogstwaarschijnlijk met de premier van Italië gaat trouwen. Huh? Ja, dat, dat is voorspeld. Dat is het enige. Oh, dat is de voorspelling? Ja. Oh, dat is nog niet echt zo. Mm -mm. Nee, nee, nee. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou ja, in ieder geval. Maar wat, wat hebben ja. die blinde dames en Nostredames? Uh... Weet ik ik heb alleen de koppen gelezen oh. dat het uh, een, een rampenjaar gaat worden. Oh, echt? Ja, ja, ja, oh. ja. <coughs> nou ja. Dat, Over uh, rampen dat... gesproken, heb jij ja. zo'n zo rampenpakket thuis? Zo'n noodpakket? Nee, ik heb wel een heleboel flessen water. Die heb ik wel ingeslagen. En uh, ik heb een heleboel batterijen mm -hmm. uh, in verschillende maten. En, uh, maar zijn die ook uh, vers? Ja, zijn verse, okay. verse batterijen, ja. ja. En uh, ja, voor de rest weet ik eigenlijk niet zo goed wat je, wat je in moet slaan. Want ik ja, kan mijn wel ouders af, hebben broodjes, Maar als je geen stroom hebt, heb je er niks aan. Mijn ouders doen. die hebben zo'n noodpakketje, klein noodpakketje. Ja. Ik, geloof ik nou deels gekregen, deels bij elkaar verzameld. Ja. En er zit ook zo'n knijpkatje in. Dus zo'n uh, ja, ja, ja, ja, zo zaklampje, ja, ja. wat je wat zichzelf uh, opwint. Ja. En uh, ik, ik, ik, ik snap dat niet zo goed dat, dat je voor twee dagen cash in huis moet hebben. Want ik heb nou ja. zoiets, als, als er een ramp is. Echt van, er werd ook geadviseerd omvang. om 100 euro cash in huis te hebben. Ja, maar daar ben je toch zo doorheen? Waarop wilde zij, <laughs> Meneer, wanneer bent u voor het laatst de winkel ja, binnen geweest? Nou, inderdaad. <laughs> ja. Dat, en, om de eerste twee dagen te overleven. Ja, en dan? <clears throat> ja, als er oorlog komt, ja. neem ik aan dat het niet twee dagen dan, is. Dan hebben we daar toch niet genoeg aan? Nee, maar... Ik, uh, ik moet Pieter Derks gelijk geven die dan zegt van, nou ben je het hoofd van de NAVO en dan ga je tegen je, tegen je landgenoten zeggen, je moet je gaan voorbereiden op een oorlog. Doe er dan wat aan. <lacht> je zit in Doei. de positie om er iets aan te doen. <lacht> Pak het dan aan man. Ja. Ik ga niet weer zo stom staan lachen. Nou ja, sommige dingen heb je niet zelf in de hand hè. Nee, dat is dat, waar. Dat, is waar. Uh, ja. ik, oh, dat lijkt, me, lijkt me verschrikkelijk. Wat lijkt je verschrikkelijk? Uh, die 100 euro nee, of die de, de oorlog? Een, een oorlog. Ik een denk, oorlog, ja. Je moet het er toch niet aan ik, denken. Ik, ik, ik denk dat we ons meer moeten klaarmaken op een cyberoorlog. Dat de speciale bankrekening leeg is of zo. Dat, uh, dat, dat oorlogen op een andere manier uitgevochten gaan worden. Ja, ja, ja. Dan alleen landje pik. Ja, het dat zou dat zomaar uh, kunnen. Ik, ik, ga, ik ga even uh, in contact proberen te komen met Cornelis Vreeswijk. Want, want die heeft er wel wat over te zeggen, eerlijk gezegd. Hier zit ik op een vuile zoop. Ik kijk droevig omheen. Ik zie votten en oude flessen. Excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen. En ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Want burgers, het is een rotzooi van het einde tot het begin. Of bent u vooruitstrevend? <laughs> Daar blijf ik bijna in. Een merkwaardig soort illusie naar de afgrond, goed gekoet. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. De wereld is vol van dingen waar de mensen bang voor zijn. De een kan niet tegen vrouwen en de ander niet tegen wijn. Eerlijk zullen we alles delen, jij het zuur en ik het zoet. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Als ik ziek ben bel ik de dokter en dat vindt die man wel leuk. Maar radioactieve uitslag en radioactieve jeuk, daar bestaan er geen pillen tegen en het helpt niet wat je doet. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Onder ons gezegd, burgers, de wereld is op en neer. Het is een vreselijke bende, vindt u ook niet meneer. Ik zie helemaal geen strand meer, tussen eb en tussen vloed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Cornelis Vreeswijk en, en Sandra zegt, wie is dat in godsnaam? En ik denk, hè? Hoe kan je nou Cornelis Vreeswijk niet kennen? Dus ik, ik ben eventjes uh, gaan, gaan zoeken. Maar toen dacht ik, ja, misschien klopt dat ook wel. Want hij is al in 1987 overleden. En erg veel wordt hij ook niet uh, gedraaid op de radio. Dus ja, dan is het eigenlijk wel begrijpelijk dat je niet weet wie het is. Maar hij, uh, het is een muidenaar van Oorsprong, oh. Cornelis Vreeswijk. Hij is in 1937 geboren. Maar hij is uh, al vrij snel in Zweden gaan wonen. En uh, hij, ja, hij was een singer-songwriter. Hij had echt had een heerlijke stem, zoals je hoort. Een, een, een, nou ja, een, heerlijk, een, een hele eigen stem. En uh, hij had uh, ja, toch wel behoorlijk wat liedjes op zijn naam staan. En waar altijd wel een, een boodschap in zat. En, ja, maar ja, helaas. Hij is op 50-jarige leeftijd al uh, overleden. heel aan, jong. Ja, levenkanker. ja, ja. Maar goed. Uh, nou, heb was toch hem. mooi herdacht. Ja, en dan weet ik meteen het. wie het is. En dan weet jij meteen ja. wie Cornelis Vreeswijk is. Ja, vond ik toch wel even belangrijk dat je dat wist. <laughs> Leeftijdskloofje. Leeftijdskloofje. Ja, toch dan wel. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, daar gaan we, nou gaan we even heel snel de tijd Of heel, heel en terug de tijd in. Ken je die de Ohio Players? Uh, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, dat was dus uit de tijd uh, waar, waar, waar Barboek zo'n beetje over gaat... En uh, die hadden een nummer Fire. En dat was een fantastisch nummer. Die ja, nou misschien als ik een nummer, nummer hoor, dan denk ik... Oh ja, die. Ja, past ja, ja, die 4, 4, 4, 4, 5. Cause I'm smoking, baby, baby The way it's working It really wrecks my and I'm so excited, child The way you yeah, push, push Let you know that you're good You're going to get your wish Ja, de Ohio Players uit 1974 met het nummer Fire. En dan zit het eerste uur er alweer op. Um, het volgende uur... dan hebben we twee hele leuke gasten. Twee broers. Die komen ons iets, uh, vertellen over iets heel bijzonders. Dus blijf bij de radio. Mag je niet missen dit. En um, ja, we gaan natuurlijk straks eerst even naar het uh, Nederlandse nieuws. Het nationale nieuws. De reclameboodschappen. En dan zijn we zo weer bij u terug. En uh, met van alles en nog wat. Dus ik zou zeggen, blijf even wachten. Blijf lekker bij die radio. Pak een kopje koffie. En we zien je zo weer en horen je zo weer terug. Na het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.